9 uur. Marnik Sampers met het NOS-Journaal. Advocaten vrezen naar de moord op Dirk Wiersum voor hun veiligheid, blijkt uit een rondgang door nieuwsuur. Ze pleiten voor meer persoonsbeveiliging door het Openbaar Ministerie en de NCTV. Ook blijkt dat de advocaten bijna nooit vragen om beveiliging. In dat geval is er een kans dat ze hun geheimhoudingsplicht moeten opgeven, bijvoorbeeld als ze moeten getuigen tegen oud cliënten. In Amsterdam kwamen vanavond honderden advocaten, rechters en officieren van justitie bij elkaar om Wiersum te herdenken. De mesaanval gisteren in Parijs, waarbij vier politiemensen omkwamen, wordt nu onderzocht door de antiterreuraanklager. Aanleiding daarvoor is volgens Franse media informatie uit de telefoon van de dader. De politie ging in eerste instantie uit van moord. De 45-jarige dader was anderhalf jaar geleden moslim geworden, maar de politie had geen aanwijzingen dat hij was geradicaliseerd... De man werd na zijn aanval door agenten doodgeschoten. Oppositiepartijen zeggen dat het kabinet geen duidelijke keuzes maakt... als het gaat om het aanpakken van de stikstofcrisis. Het kabinet wil onder meer klimaatbossen planten, boeren uitkopen... en een lagere maximumsnelheid. GroenLinks-leider Klaver noemt de plannen vaag. Ondernemersorganisatie Bouw in Nederland ziet wel perspectief in de plannen... maar benadrukt dat er snel een oplossing moet komen... voor de honderden bouwprojecten die nu stilliggen. De Britse prins Harry stapt naar de rechter... omdat twee tabloids zouden hebben geprobeerd in te breken op zijn voicemail. Hij klaagde uitgeverijen aan van The Sun en The Daily Mirror. Meer details zijn niet bekendgemaakt. Afgelopen dinsdag kondigde prins Harry ook een zaak aan tegen de mail on Sunday... omdat hij een privébrief van zijn vrouw Meghan aan haar vader had gepubliceerd. Het weer. Vanavond op steeds meer plaatsen droog. Vannacht opklaringen. Lokaal kan wat mist ontstaan. Morgen vrijwel overal droog en zonnig bij 13 of 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Journal. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Mag het licht daar? Weet je wat het mooie is van licht? Het kan ook uit.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 Zin in ZFM. ZFM. Met nu. Zie het. Jawel, jawel. Het licht staat aan. De discobol staat aan. De blacklight staat aan. De stroboscoop. Hij is helemaal opgeladen. Ja, Wat wou je zeggen Dennis? Jeetermeister. Nou, sorry, ik moet nog rijden. Ik houd mijn cola. Twee uur lang zie je het. Keihard door je speaker. De energie... ...door de speaker. 3, En we zijn losgelaten. Twee uur lang zie je het. I'm here. Yo, all this is beneden. CFM. I've seen glitches. You know I've seen glitches. You know I've seen glitches. You know I've clicked, clicked, clicked. I've seen blinks. You know I've seen No, I'll see you uh -huh. uh -huh. I'll see you Favoriete dag van de week, vrijdag, de dag voor het weekend. Ik denk het wel, ik denk het wel. Ja, het is echt. Oh, het weer is om te huilen. Maar je radio, hij is warm als een kacheltje, als het zonnetje. Ik zeg gewoon lekkere muziek zoals deze van Croatia Squad met Ivan Beck. Die zijn lekker bezig. Ready Croatia Squad. Die ja, ja, worden ja, de ik bent... ook in jouw set voorbij komen. Ja, ze hebben leuke muziek. Ik zeg oh heerlijk. Ja, we hebben er helemaal zin in. We zijn energiek. We zijn weer helemaal fris, fruitig. Hyper. Ja, nou, dat hyper kun je wel zeggen, ja. Uh, alsof don't alsof don't we don't niet weg zijn geweest. Nee. Oh, de vrijdagen die komen zo voorbij, hoor. Oh. En ook uh, voor onze Duitse vrienden. Goedenavond. Goedenavond, allen. Die Veren had hier in Zandvoort. Welkom op CFM Zandvoort. Ja, we kunnen zo naar de Duitse radio, Dennis. We helemaal zo, gezellig. We kunnen, we kunnen zo naar de technobunker. Hey. Twee uur lang zie je het. Wat hebben wij vanavond allemaal klaarstaan? Nou, Amsterdam Dance Event. Het zit er toch echt aan te komen, hoor. Oh, hij is om de hoek. Ja, hoor. We, uh, nou ja, nog twee, uh, twee weken zo ongeveer, hè? pak een beet. Uh, ja, ja, twee weken nog, Jezus. En dat komt met razzesreden, dus we gaan even kijken of we nog een leuk feestje hebben. Ik zag iets van een leuk feestje in Haarlem uh, morgen voorbij komen. Daar gaan we ja. ook uh, nog wat meer over vertellen. Ik denk dat, uh, dat het nog wel goed komt. Ja, ja. Natuurlijk. Wat is hot, wat is not? Ja, gewoon als je hier blijft luisteren natuurlijk, maar we gaan ook even een blik in de charts werven. wat daar allemaal gebeurt. Ja, kan ik nog meer uh, vertellen, Dennis? Uh, ja, jij gaat een nu uh, in de mix. Ja, klopt. Heb je nog uh, exclusieve wat nog niet uh, gedraaid mag worden? Uh, ik heb nog nieuwe spinning promos die uh, die nog niet uh, uit, die, nee, die nee, nog uitkomen. Ze zijn er lekker heet, leuke bootlegs. Hey, heel goed, leuke bootlegs. Uh, ja, echt gewoon lekkere, lekkere klappertjes. En welke stijl gaat het vandaag een beetje worden? Een Beetje uh, IDM of uh, wordt het gewoon lekker groovy? Nou, uh... uh, een beetje tussen groove, house, deep house. Weet je, uh, gewoon. Uh, gewoon uh, wat we wat wat van nooit, je geweest zijn. Ja, gewoon nooit meer naar huis. Ik vind hem lekker. Hey, maar ja, vorige week heb ik bijvoorbeeld een uh, hele lekkere plaat uh, gedraaid. Jij weet wel wat mijn favoriet is: oh, ja. Roberto Serres, de Ibiza-klapper. Ik zou het eigenlijk vorige week al hebben over de Ibiza-klappers. Nou ja, dit is er eentje van Roberto Sorres met Joyce. Hij is uh, op het uitgekomen al een tijdje geleden. Ja. Maar, maar, maar, maar. Ja, dan, uh, dan hebben we de Purple Disco Machine remix. Ja. Maar er is ook weer een nieuwe versie uit... Of is hij nog niet uit, hè, volgens Hij mij. is vandaag uitgekomen. Vandaag exclusief uitgekomen, ja. nou ja. Maar wij zijn er als eerste bij, natuurlijk. Als you. de kippen erbij. Niemand minder dan Todd Terry heeft die track onder handen genomen. Klopt. En hij is mijn partijtje fijn. Zullen we gewoon erin knallen? Ja. Gaan we ik, doen. ik zou zeggen, gewoon doen hier. Roberto Torres met Joyce in de Todd Terry remix. Natuurlijk alleen bij jouw Steve M. Zandvoort, zie je het in de house. Tot aan 11 uur, de Dikste beat. And let it grow. Die heeft zulke goede herinneringen eigenlijk. Want ja, het is een oude klassieker die vroeger uh, toch wel in de beachclub Club uh, Bloemingdeel uh, flink uh, een een Faro weggedraaid een hoor. Een beetje sneakers, hè? Nou, sneakers wil ik nog niet zeggen. Het is uh, meer uh, ja, de oude zomerse Bloemingdale-sout. En Kent? daar houden wij van. Oh, oh. En over zomers gesproken, ja, het kan niet snel genoeg weer zomer worden, hè, Dennis? Oh, nee. de heerlijke zomersbied. Ja, jij hebt het laatste strandfeestje nog meegepakt. ben niemand minder dan de housekweek-duo Eric E. en Roog. En ja, wie was er nog meer uh, daar tijdens het feestje eh, bij de ja, laatste af, uh, afsluiting waar jij was? Uh, Funkerman. Funkerman of Funkermet? Funkerman. Funkerman. Funkerman. Funkerman. Funkerman. Ik had was... nog geen eens van jou gehoord hoe die was uh, tijdens het slot. Ah, hij was vet. Ja, was maar ik had iets te veel gedronken toen hij opkwam. Dus, dus jij stond zo, zo twee handen in de lucht. Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. Nou, ja, helemaal leuk. Hé, hey, maar over uh, dichtbij zijn de feestjes. Morgen vindt er een leuk feestje plaats in uh, Club Vogels. Ja, Club Vogels. Ja, waar, waar ligt dat dan? Uh, we kennen wel strandtijds Vogels, maar Club Vogels. Dat is die hele mooie tent in Harlem Station. Uh, ik reed er gisteren toevallig voorbij. Wat een mooie tent. En ja, na een eerste geslaagde editie van Club Vogels... vonden ze het hoog tijd worden voor een nieuwe editie op deze zaterdag de 5 de oktober... mogen de handjes weer in de lucht bij Vogels Restaurants. Ze kijken naar uit om samen met uh, jullie een topeditie van te maken... en niemand minder dan Erik I e. voert de line-up aan. Als dat geen feest wordt. Dus uh, morgenavond van 8 tot uh, half 1 vind je in Vogels Restaurants... op het uh, centraal station van Haarlem. Vind je daar zo dus... Onder andere Erici, Renier Haas, Casper Vok en Michael Christen. Ja, Club Focus is het nieuwe concept van Haarlem waarbij je tot later in de nacht kan dansen. Daarnaast zal het echte clubgevoel uh, met goede DJ's en een vette show zorgen voor een waanzinnig avondje uit. Voor jou en je vrienden. Verwacht knallende avond met de leukste mensen uit Haarlem is, en is, omgeving. Is dat die restaurant die tussen, tussen de sporen zit? Weet je, als je trappetje opkomt? Uh, nee, hij zit, uh, als je langs Haarlem Station rijdt... Uh, dus niet aan de buskant, maar aan de andere kant zit hij. De kiss-and-ride uh, kant? Ja, de kiss-and-ride kant. Oh, die uh, de... daarom? Ja. Je, oh, ja, je... maar dat is best wel groot daarom. Dat ziet er uh, gewoon uh, chique uit. Uh, ja. Het zit uh, naast die fietsenstalling. Dus mocht je zeggen van, nou, uh, ik heb er zin aan... ik ga lekker op mijn fietsie vanuit Zandvoort morgen, Dennis. Uh, ja. Als het je hart houdt. Oh, als het niet zo regent... Als dat niet... ja, nou, inderdaad, vind je mee. Of ja, je, je komt lekker nat thuis. Ja. Is ook weer wat. En dan, en dan niet nat van binnen, maar ook van buiten. Ja. Ja, wil je kaartjes kopen? Je moet wel 25 jaar minimaal zijn. En een kaartje kost 14 euro. Of... 16 euro, ja wat, ja, wat is het verschil? Ja, ik weet het ook niet. Nou, dan gaan we voor de 14. Ja, ja uh, dat klinkt dat is altijd niet goed. niet zo moeilijk. Nee, de kaartjes kun je kopen via Club Pogus uh, 5 oktober. Nou ja, ja en, Google het eventjes ja, en, dan... en je komt zo terecht. De kaartverkoop is uh, in volle gang nog. Dus er zijn nog kaartjes voor dit gave feest. Ik zeg, leuk Dennis, het is jammer dat ik andere plannen heb, maar ik ah, zou er zeker zal, heen gaan. Er zal vast wel een deel 3 komen. Ja, dit is pas deel 2, dus uh... nou, wie weet. Leuk, oud en nieuw, uh, of andere dagen. Ja. Wat hebben we nog meer klaarstaan? Want ja, jij hebt nieuwe muziek uh, meegenomen. Het is nog niet uit, geloof ik de nieuwe Jack uh, Back. Ook vandaag uitgekomen. Ook vandaag uitgekomen. Jeutje, wat bestaat weer actueel vanavond. Barbatus. Of zeg je uh, dat helemaal verkeerd? Uh... Ik denk Barbatuque Bajana. Bajana, ja. Sorry, ik ben niet zo in de Brazilian uh, wax nee. uh, gebeuren. En die jackbag, ja, dat is niemand minder dan David Getta. Nou, wij hebben hier voor je klaarstaan. Dit is hier met de nieuwe uh, Barbatek Bayana, Jackbag Club X. Dit is hier, straks nog meer nieuwtjes. Natuurlijk, de complete what hot, what, what not. En hij uh, is er weer hoor. Om 10 uur. Een uur lang, nonstop hier live in de studio. DJ die ontenee. Voor Barbatex met Bayana in de Jackback Club Mix. Hierbij zie je het op jouw Steve En Ik heb nog een heet nieuw voor je, want Thunderdome die geeft een middelvinger aan de zwarthandel. Thunderdome, ja, je weet het wel van die heerlijke hardcore. Op zaterdag 5 oktober om 12 uur gaan de laatste kaarten voor Thunderdome 2019 in de verkoop. Daarbij krijgen later alsnog de mogelijkheid om bij de nieuwe editie onder het modde Ode aan de Gabber aanwezig te zijn. Tunderdome 2019 vindt plaats op 26 oktober in het gehele complex van de jaarbeurs in Utrecht. Dus dat is een aardige ruimte, Dennis. Hey. Ja. En de organisatie van Tunderdome die geeft met deze aanpak een signaal af aan de zwarte handel. We hebben de afgelopen jaren een levendige handel in tickets zien ontstaan. En bij uh, de zwarte handel worden tickets doorverkocht tegen woekerprijzen. Wij staan erop dat ook de later beslisser de normale prijs betaalt voor zijn ticket. Tunnerdome geeft graag een middelvinger dus aan de zwarte hond en daarom hebben wij een beperkt aantal tickets gewoon achtergehouden. Ja, Tunderdome 2019 was begin juni binnen no time uitverkocht en de tickets vlogen over de toonbank aan de hardcore liefhebbers uit ruim 45 landen. Ja, met 50.000 gabbers wordt deze editie de allergrootste en bruutste in de geschiedenis van de wizard. Ja, voor de laatste beslissers gaan op zaterdag 5 oktober om 12 uur sharp deze allerlaatste kaarten in de verkoop via tunnerdome.com. En gewoon tegen de normale prijs. Nou, dat is nog eens leuker, Dennis. Ja, Dan had je nog cool. een uh, kaartje. Want ja, ik hoor af en toe prijzen voor feesten. Dat je denkt ah, van, jongen, jonge. Wat uh, voor amsterdam density vindt... Nou, ik hoop dat je een flinke uh, buitenom het geld hebt meegenomen. Want ja, e EMF was ontzettend duur, hè? Ja. Wat, wat kost een kaartje nou voor uh, EMF? Uh, uh, de pre-sale was 60 euro. Dat is al Toen stevig. Toen kwam de regular voor 70 euro. En dan nog de, de, le, de late bird, zeg maar. 80 euro. Wat een geld. En dan ben je er dan, nog niet, hè? Ja, en dan kan je nog uh, een pitch-upgrade krijgen. Dan mag je dan in de pit staan. Dat is dus uh, achter de DJ-boot. Dus dan kan je lekker de hele avond naar de rug van de DJ kijken. Nou ja, als ze vrouwelijke DJ's hebben, dan uh, is het misschien ja, achterkant wel het leuk. Dat is nog te zien, maar ja, het zijn meer <laughs> mannelijke DJ's. Dus, uh... Ja, ik hoef niet naar de, de reet van uh, Armin van Buren te gaan kijken, hoor. Sorry, dat, uh, <laughs> dat sla ik eventjes over. <laughs> Hé, hey, maar uh, hadden we nog eventjes wat uh, voor Amsterdam Dance Event? Want uh, ja, ik, ik zit al helemaal te stuiten. Het begint al te leven, hè? Ja, ja want uh, Loveland is dit jaar maar liefst vijf keer te vinden op Amsterdam Dance Event. Dat is er nogal wat. Op donderdag 17, vrijdag 18 en zaterdag 19 oktober worden in Mediahaven en Warehouse Houthavens meerdere evenementen georganiseerd. Op zaterdag 19 oktober strandt het bekende label Cocoon neer in Amsterdam. Zij vieren dit jaar hun twintigste verjaardag in Ibiza. Maar dit is niet waar het feest achterblijft. En ja, de tickets kun je bestellen voor 42,5 euro. En de line-up, ja, Sven Veet, Stefan Botsin, Live, The Fire, Gregor's Treasure en André Calucci. Dit is allemaal in de warehouse Houthavens in Amsterdam. Op zaterdag 19 oktober. En het begint om 10 uur tot half zeven in de ochtend. Minimale leeftijd is 18 jaar. En... Ja, dus voor 42,5 euro ben je erbij. Dit is inclusief servicekosten. Alsof het niks is, Dan. Ja. Dus je kunt die kaarten kopen. Tot zover dit nieuwtje. En we hebben nog nieuwe muziek. De muziek die binnenkort uitkomt: dat is de nieuwe van Stef Campo. Samen met Smack. De welbekende track Renegade. Master hebben ze onder andere genomen. Maar oh ja, ik zeg maar zo: See it first! Binnenkort. Op het label Spinnen uit, maar nu eerst live of zie je het zometeen gaan we blik werpen in de charts. What's hot, what's not. En the one and only DJ city. Hij is zijn vingers aan het knakken en flink aan het oefenen voor zover dat nog nodig is. Maar nu eerst, de da Renegade. Af in hoor, Jack, ja, Wins, le Jack Wins. Lekker pomper. Jack Wins in oomloud met Ecstasy. Ik zei het toen al in het begin tegen je, hè, toen ik de preview hoorde, ik zei: Oh, Jeroen, Jack Wins komt met een lekker nummer op spinning. Ja, toen had ik hem toch al binnen. Nee, dat is uh... <laughs> Oh, flauw. Zo flauw. Ja, Hé, hey, maar we gaan eventjes kijken in de chart. En ik nee, denk, toch? ja, wat zullen we vandaag eens een keertje doen? De house chart zaten we even te kijken. Die nou, is gewoon een beetje blijven hangen. Ik there. weet niet wat het is. Binder. Dan der. Ik had eigenlijk wel verwacht een uh, FDM Dance Event uh, chart. Ja, een gewoon soort... alle uh, wat er uh, voor samplers eruit zit ja. te komen. Want ik denk dat er wel wat nodig uit zit te komen, hoor. Ja, gewoon een, nou, ik vind nou nog tot nu toe wat tegenvallen. Je ziet af en toe nu een beetje samplers hier en daar op komen. Maar nog niet echt dat je denkt... Uh... Wow, die vette plaat die gaat een worden tijdens MCDM. Ja, dat, hebben, dat hebben we nog niet, hè? weet, we hebben nog twee weken te gaan. Dat wou ik zeggen. We houden onze ogen en oren open. En vooral dat laatste. We gaan nu gewoon eventjes de melodieuze... En techno een keertje erbij pakken. Ik vind ben het wat anders. Ik op nummer 10 benieuwd. vinden we daar Superflu en Cios met Body Juice. Schattig. Schattig, zegt hij dan ook echt. Nou, je kunt het kopen op Crosstown Rebels. Of je hem nog zo schattig vindt. Weet je, Nora? Pure uh, muziek. Ja, hij gaat lekker melodieus uh, en uh, toch. Uh, ja. Op nummer 9 vinden we Jotto met Is This Trans? Nou, Dennis, Is This Trans? Nou. Nou, het zit er wel een beetje tegenaan. Dat wou je net zeggen. Gewoon uh, trends Anno 2019. Ja hoor. Maar... Handjes, ik zie al Armin van Buren met zijn armpjes in de lucht staan. Wel gaaf dit hoor. Mooi, zwaar. Nee, maar ook dat geluid op de achtergrond wat zo meezingt. Gaaf, ik zou dit wel in een, uh, een grote zaal willen horen. Of gewoon misschien hier in Zalpoort, want ja, niemand minder dan Armin van Buren. En Martin Gerrits, die komen naar z'n ook thuis de Formule 1. Ja, ik, uh, ik ben benieuwd. Jij bent heel benieuwd, ja. Nou, ik, ik denk van, nou, wie weet reizen dit wel. Of, oh, lijkt me gaaf, Den. Op nummer 1 vinden we Colin met Resolve. Op Afterlife Records. Cool. Leuke effecten zitten erin. Maar dit is een beetje precies wat je op uh, voor die high-class parties hoort, weet je? Met uh, neon verlichtingen, nette kleren en alles. Waar je alleen maar op uitnodiging mag komen. Weet je, net als zo'n zo James Bond uh, vibe, weet je? Ja, maar gewoon mooi geproduceerd. Ja. Op nummer 7 vinden we Kenneth Baker en Jet Funk met drugs of Steel. Op Music for Clubs. Dit vind ik een gaaf van hoor. Het lijkt zo'n uh, bonzo. Zo'n so steel drum is dit. Ja, yeah, zeker de uh, drums <laughs> Hij gaat weer lol doen hoor. <laughs> Ze hebben er gelijk eens weer in. Nee. Op nummer 6 vinden we Artbed en Monolink met Return to Us in de Artbed Remix. Het, is, het doet me echt een beetje aan de trends van vroeger denken. Hé Jeroen? Ja, echt de trends van vroeger. Ik, eh, ik zie het er nog zo voor me. Nog mijn eerste plaatje opzetten: Marco P. Live in the house. Zoiets? Trends Energy. Nou, <laughs> ja, dat waren wel mooie feestjes hoor. Oh. Zo. Wow. Ja, dit hakt erin hoor. Op nummer 5 vinden we Matteo Plex en de advent CJ Kamark. 2019. Ze hebben wel een lekkere naam allemaal, hè? Ja. dat uh... oh, het gaat... We gaan even wat stever, hè? nou Ik ga vanavond als afsluiter, heb ik ook een mooie stevige platen. Ik waarschuw je vast. Oké. Okay. Ja, dit is lekker. Nou, ik, dit zijn van die platen, hier kan ik de hele avond naar luisteren. Als je gewoon lekker relaxed in de auto, nee, Dan ontdek zullen... je van alles weer aan. Ja. Op nummer 4, Hidden Empire en Ravel met Further. Ja, we gaan gewoon even het tempotje hoger. Als dat kan. Ja. Met deze platen. Mm. Ik zie het zo voor me, al die lasers... Further. Nice. Op nummer 3 vinden we... Sasha en Nice Out... ...met Sugarcoat. Ah, de die... Sasha remix. Dat is geen onbekende naam. Bedrock Records. Ja, vind ik minder. Ik heb ze beter gehoord in de top 10. Op nummer 2 vinden we... ...Chicola en Sandy Riviera... ...en Ray met hi ja, dit, dit is gewoon goud. Hoor dat? Welbekende wel plaats van Cochin, de Asorgiel of het label defected, maar ja wat is dan die nummer 1? Daar vinden we Art Batman Aquarius of Fryhide, heel zweverig. Bepaald mijn nummer 1, maar gelukkig ik, ik hebben we nog meer klaarstaan, Dennis. Ik, ik moet zeggen, ik vond het een leuke lijst. Ik heb het echt... is weer eens wat anders. Ja, en, maar ja, aangenaam verrast. Zie je nooit hetzelfde. En wat hebben we nog uh, klaarstaan? Want ja, we hebben natuurlijk een heerlijke chart uh, gehad, maar jij hebt nog wat leuks meegenomen, de nieuwe van Six en Alex Piazzie. Ja. Ik ben benieuwd wat jij hebt uitgekozen hoor, wat voor plaat dit is. Nou, ga weer het, het is een beetje een voorbereiding op jouw set, heb ik zo maar een idee. Ja, ja. Zometeen, naar het nieuws weerverkeer. En uh, links uit uh, door Nulli, DJ die ons in die een uur lang live hier in de mix. Zometeen nog uh, een hele gave uur Afsluiten als ik het zelf zeggen mag. Ik zou zeggen, doe voorzichtig met je speakers. Oh, no. Nu eerst. Dix en Alex Kwiatsi.